Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Heftig nieuws uit Frankrijk. Op een middelbare school in het noorden van het land is vanmorgen een leraar doodgestoken. Ook zouden twee mensen zwaar gewond zijn geraakt, schrijven Franse media. De dader is opgepakt. Het zou gaan om een oud leerling van 20. Zijn broer zou ook zijn aangehouden. President Macron is inmiddels onderweg naar de school. De politie in Rotterdam heeft weer een man met een explosief aangehouden. Gisteren pakte de politie op precies dezelfde plek een jongen van 18 op met een explosief in zijn rugtas. Bij de incidenten waren in de buurt van een recyclingdrijf. Dat bedrijf doet nu aangifte. De explosieve opruimingsdienst heeft ook dit pakketje op een veilige plek laten ontploffen. Waterkanonnen bij klimaatacties op de A12 worden niet verboden... Wilde Extinction Rebellion Die vindt het gevaarlijk en veel te ver gaan dat ze van de weg worden gespoten. Maar daar gaat de rechter dus niet in mee. Wel zegt hij dat het waterkanon alleen mag worden ingezet om demonstranten aan te sporen om te verplaatsen. En coming out day liep bij de KNVB deze week iets anders. De voetbalbond kapt met de One Love Band. De regenboogband die voetballers droegen tijdens speciale speelrondes. Of nou ja, kappen, ze laten het aan de clubs zelf. Maar zij trekken hun handen ervan af. Voor Arjen Lubo gereden om gisteravond met zijn eigen aanvoerdersband te komen. De acceptatie van LBTI'ers in het voetbal gaat dus achteruit. En in plaats van dat de KNVB zegt, nu zetten we juist door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 Na de, na de uitzending klapte de site er even uit, schrijft het AD. Er zouden inmiddels meer dan duizend van die banden zijn verkocht. De opbrengst gaat naar de Stichting voor Acceptatie van Queers in de voetbalwereld. Met weer in het noordwesten wat regen, verder droog en af en toe een zonnetje, max 24 graden. Aan zee kan de wind hard of stormachtig zijn. Vanavond overal regen met onweer. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Uh, dit is een van de hart van de ANWB.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 Dit was Happy van uh, Rolling Stones. En uh, gezongen door Keith Richards. En we hebben aan de telefoon... <laughs> hebben we, uh, Jaap Koper. Ja, goeiemiddag Jaap. Jaap. Goeiemiddag. Leuk dat je even in de uitzending wil komen. Ja, maar ik vraag me af waarvoor... Nou, vooral voor Alternative FM natuurlijk. Ja, ja maar het is de, ja, hoe zijn jullie op het idee gekomen om mij dan te bellen? Nou, dat is mijn idee. Ja. <lacht> hoe, meer, hoe meer reclame er over Alternative FM, hoe meer mensen luisteren, denk ik. Nou, dat, nou ja, dat hoop ik wel in ieder geval. Maar ja, of ze dat ook doen, dat weet ik niet. Nou ja. Wat, heb je, wat ga je spelen, Alternative FM? Nou, eh... Uh... Um, ja, ik weet het niet, maar... Uh, ja, kijk, als je volgende week weer belt... dan, uh, dan verschilt het natuurlijk altijd, hè? Het is niet zo dat uh, wij uh, gewoon een vast programma... eigenlijk aan het uh, afdraaien zijn, want... Uh, het wisselt dan wel eens. Oké. Okay. Dus, uh, maar sowieso zit er eigenlijk van alles in. Oké. Okay. En, en met alles erin zitten, bedoeld van... Uh, muziek waarbij uh, je afvraagt... Uh, en dan denk ik aan de mensen die misschien... naar dit programma luisteren. Is dat wel muziek? Maar... Dat vind ik dus wel. Maar daar zullen de meningen over verdeeld zijn. Oh, ah, yeah. is uh, Punk. Um, dat kan metal zijn. Dat kan, uh, nou ja, ook uh, bijvoorbeeld uh, keihard dance en uh, noem maar op. Maar het kan ook hele rustige muziek zijn... Uh, met iemand die zichzelf uh, begeleidt op een uh, gitaar of een piano of noem maar op. En dat zijn de wat rustige nummers. Maar of ze uh, gangbaar is en of ze de weg weten naar landelijke radiostations, dat moet je al de tap wachten. En je doet het voornamelijk uit Noord-Holland? Nee, vanavond niet, want we hebben gisteren uitzendingen gehad. Nee. nee maar voornamelijk uit Noord-Holland, zeg hoe, hoe bedoel je Noord-Holland? Oh, nee, de, de, de, Waar de Bens vandaan komen. Oh, de Bens! Uh, oh, die komen overal uh, vandaan. Nou, het is niet alleen uh, Noord-Holland, hoor. Dat is, oh. ze, komen, ze kunnen ook uh, bijvoorbeeld uit Utrecht of uh, Den Haag of uit uh, Leiden komen. Dat kan allemaal. Okay. En het zijn ook niet alleen maar bands. Het zijn ook uh, bijvoorbeeld ook gewoon muzikanten die een uh, ja, uh, instrument meenemen en daar vier tot zes nummers laten horen. Zingen voor Songwriter of zo. Ja, zo is ja. het. Ook al gehoord, ja, dat heb ik pas gehoord, ja. En we hebben afgelopen maandag. Uh, we hebben dus eigenlijk twee uitzendingen gehad. Afgelopen week. En dat was ook een reden omdat we vorige week donderdag hadden we een sportcafé bij. Oh ja. ...zetten we hem Zandvoort op de radio... ...en toen hebben we besloten om even dat niet te doen... ...vanwege sportminnend Zandvoort... Ja. ...en daar wat over te vertellen... ...of dat mensen daar... ...wat over vragen hadden... ...want het uh, was de aanleiding dat Team Sportservice ...Zandvoort... ...samen met de gemeente Zandvoort... Uh, ...een nadere toelichting wilde geven over het sportakkoord... ...dus dat was de reden waarom wij er vorige week niet geweest waren... ...en nu hebben we dus afgelopen week... ...twee reguliere uitzendingen gedaan. Ja, ja, ja. ja. Nou, perfect. Ja, goed. Dus dat is eigenlijk in het kort, uh, ik weet niet of wat jullie nog meer willen weten. Nee, het is eigenlijk, uh, ik denk van, uh, misschien heb je dan wat nieuws of... Uh, nou, nee. uh, op dit moment heb ik weinig nieuws uh, te melden in, uh, in dat opzicht. Dus ja, weet je, het uh, enige wat we, wat we doen, ik, uh, ja, 19 oktober, dan komt de heer PJ en Bond, dat zal niet zoveel uh, mensen wat zeggen. Maar uh, ga maar eens even zoeken in, uh, hoe noemen we dat, out of... Time? Nee, in, our, in Our Time, zo heet het. Uh, in Our Time, gemaakt. van Jede bond Nee, p -J m bond Oh, p -J m bond okay. Paulus Johannes Maria Bond. Ah, een okay. o D. Dat is niet James Bond, maar <laughs> een Bond, maar, uh, bond, bond uit Wollendam. <laughs> Oké. Okay. Ah. Maar wel met een D. Wel met een D. Oké. Okay. Maar dan lopen, er, dan lopen er toch heel wat muzikanten in Vallendam rond. Want een week later dan is het de beurt aan Blanco. Die heeft vroeger onderdeel uitgemaakt van de drie J's. Maar die is nu zelf bezig. Dus die komt een week later. En dus die okay. maakt ook eigenlijk muziek die niet zo 1, 2, 3 mensen um, ja, weten wat, die, wat er uh, gemaakt wordt. Dus dat is uh, zeg maar de komende tijd wat, wat je hoort bij ons tussen 7 en 10. Dus 7 en 10 op donderdagavond, hè? Ja, met uh, daarbij de aantekening dat we één keer in de uh, in de maand, dat is meestal laatste donderdag, dat we dan alleen uh, de Noord-Hollandse, um, ja, Noord-Hollandse materiaal laten horen. Uh, en okay. dan ook het liefst van uh, de afgelopen maand. Want dat is uh, de samenwerking uh, die we hebben met uh, 3 voor 12 Noord-Holland. Maar nou ja, uh, ik heb eigenlijk ook nog daar een pet op. En niet zomaar een pet, want ik ben ook nog daar de, de tijdelijke hoofdredacteur uh, bij 3 voor 12 Noord-Holland. Dus, ja, ja, precies. Ja. Dus ja, dus dat, uh, dat maakt het eigenlijk uh, wel uh, een stuk makkelijker. Maar je moet het toch ook wel een beetje uh, netjes houden, vind ik ook hoor. Uh, in, in een aantal opzichten. Dat je niet uh, continu uh, de een uh, bevoordeelt ten opzichte van de ander. Dat, nee. dat is nog nee. altijd even lastig. Ook uh, die afweging. Te maken. Dus, nee, ja. dat begrijp ik. Ja, ja. precies. Maar dat doe je het toch goed? Ja, ja nee, ik hoop het goed te doen. <laughs> ik bedoel, kijk, dat is wel eens lastig als je met twee. Met twee verschillende functies. Het, het, uh, ja, ja, het ja, ja. elkaar niet. Want uh, ik bedoel, uh, het, uh, het is zelfs zo uh, dat een aantal collega-hoofdredacteuren van uh, 3 voor 12 uh, in der landen. Want uh, ja, we hebben een uh, landelijke 3 voor 12, dat uh, kent iedereen uh, zoals bijvoorbeeld dat uh, bij uh, 3FM wordt uitgezonden ja, in de week. Ja, ja. Dus toevallig op vrijdagavond, vanavond dus. Uh, maar uh, die, 3, uh, die 3 voor 12 die kennen allemaal van die lokale en regionale afdelingen. En zo is dan in Noord-Holland er één van. Uh, maar je hebt bijvoorbeeld ook in Friesland... en in Brent en in Groningen... heb je ook een 3 uh, uh, voor 12 uh, zitten. En ja, die richten ja, ja. zich zuiver. Uh, proberen ze zo zuiver mogelijk op de... En uh, songwriters en uh, muzikanten te richten die daar hun materiaal maken zodat, uh, zodat ze daar een, een, een beetje aandacht uh, daar, uh, kunnen krijgen. En dan is het altijd de hoop dat ze worden ongepikt ja, uh, door, uh, door de grote redactie. En wij als auteuren die van Vem zijn, dan maar een kleine bespeler, want ja, wij zitten tenslotte bij een lokale omroep. En dat is uh, wel een beetje zoiets van: van Ja, weet je. Um, je probeert daar volgens mij had er een mobiele telefoon. Ja, ja. dat is ja. een ding van mij. Dat is altijd een hoop Harry. Verwacht je telefoon, Harry? Of uh... <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. Maar ik zit. Ja, ja ik weet het niet. Ik af en toe is nog een groepje, weet je wel, een uh... oh, groepset. Ja. Nou, ja, maar goed. Uh, ik, ik wil dus eigenlijk zeggen van, ja, dat, dat, dat is dat uh, landelijk. Dan kijkt van wat daar gebeurt bij die uh, lokale en regionale afdelingen. En ik heb het idee dat met name uh, de activiteiten en de intensiteit zoals die nu door bijvoorbeeld Leiden want die zijn vrij actief oh Leiden ja okay. Ja en, en bijvoorbeeld ook in Brabant, Breda uh, en Tilburg en Eindhoven die zijn ook op dit moment vrij actief bezig om uh, muzikanten toch wel wat meer uh, naar voren te krijgen en ook Gelderland ik gehoord dus ja het zijn, er zitten toch wel uh, behoorlijk wel wat mensen aan de weg te timmeren en vooral ook Utrecht mensen daar zitten ook heel veel muzikaal talent en daar proberen wij als altijd het is een FEM. Dag ook daar het podium voor te bieden. Het is dus niet alleen Noord-Hollands. Maar... Dus, nee, nou begrijp ik. Nee, nou, ja. Nou, ja, goed dat je het even uitlegt. Ja, nee, ja. Perfect. Dus, dus dat is het eigenlijk. En we proberen dus eigenlijk een beetje de Nederlandse underground uh, daar uh, aandacht te geven. En dat, ik moet zeggen, uh, ze weten de weg wel te vinden hoor. Ja, ook de hardcore... Uh... Community. zou maar zeggen. Nou, het is niet alleen de hardcore community uh, in dat opzicht, uh, maar ik, nou, laat ik een ander voorbeeld geven: de, de, de, de regenbooggemeenschap. Het ja. is ook nog een programma wat uh, bij ZFM wordt uh, gemaakt door de vrienden van Rainbow Radio één keer in de vier weken. Klopt. Ja. En, uh, ja, dat is toch altijd wel iets waarvan ik denk, ja, dat uh, dat voegt iets toe. Maar ook uh, in de muziekwereld is daar uh, behoorlijk, uh, zijn daar behoorlijk wat mensen in actief. En ik vind ook dat je die mensen een podium moet geven. En dat hebben we gisteravond ook uh, bijvoorbeeld gedaan, doordat het afgelopen week uh, National Coming Out Day is. Namelijk, ah, ja. uh, <laughs> of daar Rainbow Radio nog in een uh, volgende uitzending op terug gaat komen, want ik zit niet in die redactie, maar uh, je ziet daar ook dat er ook nog wel een, uh, een beetje overlappingen zijn en daar waar je elkaar een beetje uh, kan helpen, vind ik ook dat je elkaar daar ook uh, in dat opzicht een beetje moet, ja, uh, uh, uh, moet samenwerken in dat, in dat opzicht. Dus ja. uh, Soms werken wij muzikaal wel eens een beetje samen met Remo Radio. Oké. Okay. Ja, ja. nou, hartstikke goed. Op muzikaal vlak, hè? Ja, ja, ja. ja. <laughs> je gaat niet de kastdeur open houden. <laughs> uh, nou, de kastdeur uh, openhouden. open houden. Ik vind dat uh, ieder zeer... Uh, ieder moet zijn... Wat hij wil. Ik ja. vind dat ook. Uh, ieder moet, uh, moet kunnen zijn wie hij wil zijn. En uh, ik heb mij geweldig gestoord aan een verhaal wat weer op... De ZFM Facebook pagina is gezet oh. door. Uh, ja, het is een nieuwsbericht. Maar dan zie ik iemand van Team Sportservice uh, Zandvoort daar een regenboogvlag ophangen bij de SV Zandvoort. En dan staan er weer twee van die ziekmakende. Drie eigenlijk waarvan ik denk, nou, uh, ik, uh, ik word daar niet vrolijk van, van dit, soort, uh, van dit soort berichten. Hebben die mensen dan echt niks beters te doen? Nou, en daar, uh, dat ontwokte mij dat ik uh, gisteren eigenlijk uh, wel wat, uh, wat muzikale dingen... en ik daar ook een uh, soort statement over maakte. Oké, okay, nou heel goed, ja. ja. Ik, ik vind gewoon dat dat soort dingen... Uh, dat, dat is, daar is muziek een uiting van. Uh, die mensen, uh, die hebben een platform nodig om die boodschap ook uit te kunnen dragen. Ja. En dat is waar wij... Nou, bijvoorbeeld, op dit vlak... Bij, bijvoorbeeld samenwerken... zo niet gegevens uitwisselen... met uh, de vrienden van Rainbow Radio's ja. antwoord. Nou, perfecte, ja. Jaap. Uh, ik zou zeggen, volgende week even Rainbow Radio bellen. Ja. Zeker. <laughs> Hele goeie. Hey Jaap, uh, hartstikke bedankt voor alle informatie... en uh, goed weekend. Ja, hetzelfde. Dank je. Okay. Hoi. Hoi. Hoi. En dan heb ik nog een... Uh, een... een... een, een uh, nummer van een band die uh, die ja. aan in de weg timmer, <laughs> waar onder andere in jouw zoon in zit. Ah, wet. Wet met lost. Ja, daar zijn we weer. Dat was uh, Gimme Shelter van de uh, Rolling Stones. En daarvoor was uh, Lost met uh, Wet. Ja, met uh, mijn zoontje Tim die uh, erin zingt. <laughs> ja. Maar het einde was wel een beetje grof, hè? Het was een beetje. Uh... Ja. Ja. Oké. Okay. Uh, ja, wat ik over wilde hebben is, uh, ik heb meegedaan aan uh, langlevende kunst. Dat waren dus uh, vijf. Ja kunstwerkshop, zou ik maar noemen. Het uh, was een hele mooie aanbieding. Uh, twintig weken lang, uh, bijna een halve dag, uh, kreeg je les van uh, vijf verschillende kunstenaars. Het begon met uh, Annemarie Sibrandi, die deed uh, Mosaïek. Uh, vond ik erg leuk om te doen. Daarna kwam uh, Fred Rozenhart, onze uh, fictief. <laughs> die deed... Uh, uh, ja, uh, hoe moet je dat noemen? Uh, drama of... Uh, uh, ja, drama. Toch? ja, improvisatie eigenlijk, ja, improvisatie. Dat ging niet helemaal goed toen hij over Anne Frank begon. Dus ja, maar oké. Okay. En daarna deden we Glass Fusing door Ellen Kuil Dat is dus uh, dat je glas uh, in de oven zet. En dan kan je dus allerlei kleurtjes met elkaar mengen. En uh, dat had ze heel leuk gedaan met de vier seizoenen. Dat wordt trouwens allemaal een keer geëxposeerd... op 24 oktober in het pluspunt. Dan kan, als mensen willen komen kijken... in het pluspunt, dan uh, zien ze wat. We met een man, groep... of twintig nou, man ongeveer... hebben we dat allemaal gedaan. Erg leuke mensen. Het was een heel goed uh, proces. Het was ook een soort proces van kunstverbind. Dus het verbinden van mensen. Uh, dat we allemaal met kunst uh, bezig zijn. En daarna deden we dus... Uh, boetseren met uh, Carina Tan. Die ik zo ga bellen, want... Uh, uh, willen we toch nog wat informeren van uh, wat er nog meer gebeurt in uh, bijvoorbeeld de kunstroute van dit weekend dus dan uh, zal ik dat zo nog doen en uh, het laatste hebben we gedaan schilderen met uh, Donna Corbani uh, die maakt zulke mooie kunst en het was heel gezellig uh, zo hebben we dat uh, kunnen doen en krijgt dit nog vervolg? Komt dit nog een keer? Zo uh... Ja, dat weet ik niet. Dat, uh, wat, je, je moest, we moesten ons opgeven aan Linda Ouderdijk. Uh, een, een hele prettige medewerkster van Pluspunt. Ze zingt trouwens ook, hè? Jazz. Ja, ze is bij mijn vader toen in, het, uh, uh, in de Lady, Lady May of zoiets. Linda May, ja. Ja, zoiets. Maar uh, een hele, hele fijne vrouw om mee te werken. Het was heel erg leuk. Als jij nog een speel. Uh, Ik doe uh, uh, Spelling the Black then, uh, van de Rolling Stones. En dan bellen we Carina. En dan bellen we Carina. Muziek.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 Ja. ja, dit was Painted Black van de Rolling Stones. Karina, <laughs> dus. ben je al aan de telefoon? Ik ben aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik ben uh, ik, uh, blij je even te spreken. Het gaat niet helemaal goed met je, maar je, je, je komt er wel eens bovenop, hoop ik. En ik dat wil er vooral. Heel... Ik, ik las trouwens dat je ook een eigen studio wil gaan beginnen, een eigen atelier. Ja, ik heb al een atelier in uh, Alsmeer, Maar Alsmeer. Um, wij gaan hopelijk volgend jaar verhuizen, waarbij ik dan een eigen atelier aan huis kan hebben. Dus dan ga ik zeker meedoen met het uh, onderwerp van vandaag. Ja! En dat is de kunstroute. Precies, daar willen we je ja. graag uh, wat over horen van jou. Ja. Um, nou ja, de kunstroute die wordt steeds groter. En uh, wordt steeds beter georganiseerd. En de mede-organisatie ligt natuurlijk in de handen van de Rotary Club. Met alle uh, bewondering daarvoor. Okay. Zes kunstenaars verdeeld over 25 locaties. Waaronder de grote locaties als het Zandvoort Museum, het LDC en Rabbel... Agatha Kerk, Raadhuis, Holland Casino. En heel veel kunstenaars die ook een eigen atelier in Zandvoort hebben. En dat is zeker de moeite waard om voor alle mensen ook die kant op te gaan... Want dan zie je de meeste pareltjes in Zandvoort. Maar lukt het wel op één dag? Want het is best wel veel, hè? Ja, maar je hebt het hele weekend. Ja, je hebt het hele weekend. We kan het toch splitsen? Ja. ja. En Zandvoort is niet zo groot... dus je kan echt wel een aantal ateliers op één dag doen. En ja. een beetje daar gaan waar je volkeuren ligt natuurlijk. Ja, ik wil natuurlijk. bijvoorbeeld zeker naar... Er zijn routeboekjes verkrijgbaar, dus je kan bij de eerste locatie al kijken... nou ja, waar wil ik heel graag naartoe. Dat is bij het museum, denk ik, dat, dat boekje. Nou, het ligt gewoon volgens mij op alle locaties. Oh. Waaronder ook dus in het Zandvoortsmuseum. Het LDC is natuurlijk ook vrij groot, dus daar zullen ook overal routeboekjes liggen. En het raadhuis, het oude gedeelte natuurlijk, ja, daar zullen ze ook gewoon liggen. Dus ga dan oh, ja. eerst daar beginnen... Ja. En ik verwacht eigenlijk dat de kunstenaars in de eigen ateliers ook een aantal boekjes hebben gekregen. Okay. En dan kan je ook nog naar de website van uh, um, Zandvoort Art. En daar staan echt alle uh, locaties op. Ja, er zit ook dat, uh, dat YouTube-filmpje van. Uh... Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Nou, keurig, ja. Gaan we gewoon doen, denk ik. Hè, Maya? Ja, blijf ja, ja. Absoluut. Dus... Hartstikke bedankt, Karina. Nou, mag ik nog één ding ja, zeggen? Ja, tuurlijk. Theo, ga je gang. Wij, uh, wij hebben net een heel leuk project achter de rug uh, met organisatie Pluspunt We hebben een, groep, een vaste groep van 20 deelnemers hebben meegedaan aan 18 achtereenvolgende weken van kunstmaken. Lang van leven de, de kunst. Ja. ja. En dan wil ik even hierbij nog uh, vermelden, als dat mag, dat die vijf, nou ja, die, die vakdocenten, waaronder dus. Donna Corbani. Nou ja, zij gaf tijdens ons project teken- en schilderles. Ja. Maar zij doet ook mee aan uh, Zandvoort aard in haar eigen atelier in de Vanspijkstraat, 104. Ja, ja, ja. Maar Ellen Kuyl kent ook iedereen. Die heeft haar eigen glasatelier uh, aan het Schelpenplein... En dan hebben we Annemarie Zijbrandi. Zij staat met haar uh, mozaïek, haar fase, onder andere, denk ik, in het LDC, naast Rabbel. Ah, erg mooi, hè? Die, ja, ja, ja. ja, hij heeft toneelles gegeven, maar ik weet niet waar hij uh, dit weekend uithangt. Hij zal ongetwijfeld ergens uh, opduiken in een... Prachtige vermomming en als uitbundig personage, want dat is Fred gewoon bij uitstek. Fictief. Ja. Ja. ja. Helaas kan ik er dus nog niet bij zijn, maar volgend jaar mag je mij ook interviewen als uh, participant. Precies. Ja. ja. ja. Dus gewoon, uh, ja, het staat allemaal in, in, in het teken van kunst en we hebben ook gemerkt aan ons eigen kunstproject: kunst verbind'. Ja. Absoluut. Komt het nog een vervolg op die uh, vorige. Lang levende kunst? Nou, we zijn er. Uh, we hebben 24 uh, februari hebben wij een eindexpositie. Daar mag ik ook iedereen voor uitnodigen. 24 oktober hè? Uh, naar ons luistert. Alleen, zij moeten zich wel even aanmelden bij de balie van Pluspunt in, in verband met de inkoop enzovoort. Want ja, verspilling is, uh, is ook voor ons hartstikke zonde. Ja. Maar uh, als mensen geïnteresseerd zijn in het project en ook de eindexpositie willen zien. Kom gewoon 24 oktober van 2 tot half 4 naar, de, naar uh, de aula van Pluspunt. En laat je verbazen over wat die 20 mensen allemaal hebben gemaakt. En na die expositie gaan we denk ik evalueren of dit haalbaar is om dit volgend jaar weer te herhalen. Want we zijn wel afhankelijk van subsidiegevers moet ik zeggen. Ja, ja, ja dat geloof ik ook. Hartstikke goed. Dankjewel Carina en uh, beterschap ja, en uh, goed weekend. Dankjewel. Jullie ook. Dankjewel. Ja. Okay. En dan heb ik uh, nu cabaret. Cabaret? <laughs> ja. En uh, René Meurs heb ik... met uh, one-night stand. Oké. Okay. Ja. ja. Ik... Um, ik had dus één keer... Ik had één keer... had ik een... Uh, ik had één keer had ik een one-night stand...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 Zegt een man met een broekzak vol zaad. En, um...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 Ja, oké, okay. dit was René Meurs. Ik had nog iets van hem, maar dat uh, doen we een andere keer. Doen we een andere keer, toch? Ja. Ja, ik had nog wat goed nieuws. Nou. Ja. Wil je het horen? Ja, altijd. Oké, okay. nee, en, en, en, altijd. en, uh, en uh, er was een puppy die een week geleden in Parijs vermist raakte. Oh. Ah. Donderdag is door de Haagse dierenambulance gevonden. Door een goed geregistreerde chip is de eigenaar dezelfde dag nog opgespoord... Hij viel op omdat uh, vlakbij Huis den Bos in Den Haag verkeersoverlast veroorzaakte. Ja, ja, nou ja. En uh, dat is wel het pleis waar uh, onze uh, Willem-Alexander en koningin Maxima wonen. Mm -hmm. Na het uitlijsten van het chip. <coughs> bleek het niet om een Nederlandse, maar een Franse hond te zijn. Ik <laughs> kreeg een heel andere chip natuurlijk. Ja. En die komt via de Franse database. Dan komt Charlie ook gelijk aan. Die denkt van, hé, hey, is er een puppy? <lacht> uh, naar de eigenaar gelinkt. Ja. Het dier maakte het goed. Ze heeft geen verwondingen en was niet uitgehongerd. Dus, nou... En waren de baasjes blij dat hij terug was? Of dat vertelt het? Dat zegt het verhaal niet. De, heeft, heeft, heeft, de, heeft, de, de Haas adalance denkt niet... dat de puppy de hele reis de voet heeft afgelegd. Daarvoor was ze er te goed aan toe... Hoe ah, okay. de hond wel in Den Haag is beland is onduidelijk. Ah, waarschijnlijk in een auto gedoken. Uh... Ja. Oké. Okay. Wat ja, wil je horen van de Rolling Stone? Stupid girl of brown sugar? Brown sugar. Brown sugar? Ja, maar het is wel een beetje een foute plaat ook, hè? Brown sugar. Ach, wat dan. Ja, ja, ja, ja, ja, dat heb ik eens gelezen. Uh. <laughs> een live concert van de Rolling Stones. Ja, mooi hè. Of en de, ze doen het nog goed hè, die oudjes. Ach, het is ongelooflijk toch. Dat überhaupt, dat, het feit dat Keith Richards überhaupt nog leeft, dat is echt... De ja, man is een monument, dat moet je gewoon... <laughs> een authentiek monument. Een ja, authentiek <laughs> monument, ja. Moet eigenlijk in, in de, de wereld... Uh, de wereld wat... Nog iets uh, wat. Uh, uh, de wereld erfgoed. Er, wereld erfgoed. Ja, Kijk, er is ook een gezegde van: uh, we moeten de wereld wel netjes nalaten voor Keith Richards. Oh ja, dus. oh ja, ja, ja. Dat is, ja zo is dat. Uh, nou, wat ik nog kan doen is de agenda. Want uh, ja, het is alweer tien voor twee, dus het is weer bijna afgelopen. Uh, Roy heeft het natuurlijk al uh, voorgelezen, maar ik doe het nog iets uh, uitgebreider. Ja, wat, uh, wat er in Zandvoort is op de agenda is dus uh, uh, uh, de hele weken, weken al, is de tentoonstelling van de zeeschilders. Dus uh, expositie van een selectie van uh, allemaal uh, werken over, het, over de zee. En ik heb het gezien, dat was erg mooi ook, een mooie expositie. Het is tot het 7 januari. Hè? Het ja, wat ten... goed van jou, hoe weet je dat? Ja. Jeetje, dat is ongelooflijk. Werk jij bij het museum? Ben jij vrijwilliger? Nee, dat ben ik toch? Oké. Okay. En daarna wordt er wat gereest. Uh, vrijdag de 13 is een GT World Challenge Europe. Dus daar komen allemaal uh, opgevoerde skeltertjes uh, gaan een rondje rijden. Oh, Alpine ook. Nee, Champion bij Alpine. Oké, okay. en een Clio Cup. Ja, dat oh, ja, nou ja, het is een world challenge. Mm. Uh, dan uh, hebben we natuurlijk heel uitgebreid gehad over Zandvoort Aard. Dus daar heeft Karina alles over verteld, dus dat is uh, ook duidelijk. Dan de veertiende zaterdag, de, mijn verjaardag trouwens, hè? Jouw verjaardag. Jij verjaardag, de veertiende, dat vergeet ik even ja, helemaal te zeggen. Ja, ja, ja. Dan is er uh, Veteranendag, Zandvoort. Nou ja, daar hoor ik ook wel bij. Bij uh, Pavilion Telassa. Uh, daar komt het comité samen en... Uh, om onze helden te eren... en hun of offeringen te herdenken. Een dag vol eerbetoon. Hmm. Dan komt ook dezelfde dag nog... Crush. Die komt om negen uur spelen... in Laurel en Hardy op de Halterstraat. En dat is een coverband. Dus die... Uh, die speelt van alles. Ik weet niet of ze de Rolling Stones spelen, maar... we weten het niet. We kunnen, we kunnen er naartoe gaan natuurlijk en vragen. Absoluut. Eh... Uh, de zondag de 15e is er ook een, behalve die aardweekend, die uh, is er ook een kerkpleinconcert. Uh, dat is in de Protestantse kerk en dat begint om 14.30 uur tot 5 uur. En dat is het programma Gesingen der Vruwe... op 133, 1853. Jezus, in roerig tempo beleefd. Niet zo so rasch leephaft beweekt in aanvangen Ruvikus. Ja. In verloop beweegt het. Van S. Rachmaninoff. Nou, dat was wel een heel lange zin, zeg. Wat hij nou wil zeggen in Ruvikstempo. Oké, ja. Nou, dan gaat ze gang maar. Uh, wat komt er nog? Wat preludes. En dan. Uh de loureux des très lent. Comme complatif allegro dramatico lent of long lent, lent lent vaak dus een beetje vaak <coughs> <coughs> <coughs> in deze belle goe f Chopin Frederic Chopin yeah. um, de maandag erop. ...komt vaak met je uh, fietsverlichting... ...dus dan zou je dus uh, gratis uh, uh, fietslampjes uh, krijgen. 7 uur s ochtends tot negen uur s ochtends. Zeven uur... Ja, dat is wel heel vroeg, hè? Nou ja, de meeste mensen moeten naar hun werk. Liepie. Is het om negen uur s ochtends nog uh, licht? Uh, dan is het al licht, ja. De zon komt op om acht uur. Ja, dat weet jij, want jij bent elke ochtend uh, met de hond uit. Ja. En jij begint al om zes uur... Zo ongeveer, ja. heetje. Ik slaap het nog wel, moet ik zeggen. Oké, okay, en uh, de week erop. Zondag komt uh, onze grote vriend... Gorge uh, met uh, Cuban Latin Music... Uh, in de krocht. Dat is dan van drie uur tot... Uh, vijf uur op uh, zondag 22 oktober. En dan uh, heeft hij... ja, wat vrienden uitgenodigd. Sonia Cuba. Dus Cubaans geluid... Ja, hij is altijd erg goed. Hij is echt, die man is gewoon muziek. Dat is echt ja. uh, heerlijk. hè? Jij hebt ook een concert meegemaakt, toch? Ja. ja Dat is echt uh, super. Dan komt de expositie waar ik dus ook expo exposeer. Dit keer voor het eerst als kunstenaar. Langlevende kunst in het pluspunt. Dat moet je dus wel van tevoren opgeven. Het, het, het is van twee tot half... Vier. Vier. Ja. Twee tot half vier. En uh, de week daarop, nou dan gaan we wel heel ver. Dus ja, live music en quiz. Ja, dat komt volgende week. We ja. mag, uh, is Pimmetje dan weer terug of? Is dan is Pimmetje weer terug. Oh je. Weer. Oh, dat ga ik bijna nog gezegd. Er komt ook nog een Halloween party. En omdat jij morgen jaar. Gloria. Nou, hartstikke goed toch? Ja. Oké, okay, nou, uh, nou. We gaan naar het eind toe. We gaan naar het eind toe. Iedereen bedankt en. Uh, ja, jij bedankt voor het invallen voor Pim. En we zijn begonnen met Always Look on the Bright Side. Dus we sluiten af met I'm an Albatross. I'm an Albatross. Ja. Dus. Uh, <laughs> we draaien nou, het om. Tot volgende week. Tot volgende week. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Schupa et Albatraoz. C'est parti